Twee uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Ook vandaag komen uit Syrische steden berichten over arrestaties. In de oliestad Banias zijn volgens activisten 200 mensen opgepakt. Onder hen is een jongen van 10. Zijn arrestatie zou bedoeld zijn om zijn ouders te treffen. Gisteren rolde tanks Banias binnen en sloten de havenstad van de buitenwereld af. Vandaag gingen honderden militairen met tanks en panzerwagens de stad Tafas in... en ook werk der wijken in Homs, in het midden van het land, bestormd. In Tafas zouden bij Razia's tientallen jongeren zijn opgepakt. In Homs wordt het geluid van beschietingen gehoord. Gisteren zou het leger bij gewelddadigheden daar een jongen van twaalf hebben doodgeschoten.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 Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Aan het einde van de middag in het westen kans op een regen- of onweersbui. Morgen kan er opnieuw een bui vallen en het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorkum en Werkendam staat 4 kilometer en is de rechter rijstrook dicht.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 Langste Lijn, met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Vier minuten over twee, hartelijk welkom bij Langste Lijn. Zes uur lang zijn we er maar liefst op deze zondag En misschien nog wel langer, dat hangt af van hoe het verloop is van de bekerfinale... die om zes uur begint in Rotterdam. Tussen Twente en Ajax, daar zijn we uitgebreid bij. En ook in de aanloop vanmiddag komen we daar natuurlijk een aantal keren over te spreken. Maar er is ook andere livesport, wat bijvoorbeeld te denken van de Grand Prix Formule 1 in Istanbul. Ronald van Dam. Ja, de vierde race van het seizoen is uh, net gestart met uh, niet verrassend Sebastian Vettel, de coureur van Red Bull Racing van Pole Position. En hij heeft die eerste plaats bij de start vastgehouden, wordt achtervolgd door Nico Rosberg van Mercedes. Die pakte Mark Webber bij de start en daarachter dan Fernando Alonso op de vierde plaats voor Jensen Button en Lewis Hamilton, de twee McLaren-coureurs. En op de zevende plaats nu Michael Schumacher van Mercedes. Wat dat betreft een veelbelovende start van de Grand Prix. Ja, de te kloppen man, maar dat is hij eigenlijk al het hele seizoen... is Sebastian Vettel van Red Bull Racing. Verder hebben we ook wielrennen. De tweede etappe in de Giro d'Italia in de studio's Aard Vierhouten. Er is basketbal, de vierde wedstrijd in de halve finale tussen Den Bosch en Groningen. Tafeltennis vandaag is in Rotterdam met WK begonnen. Vandaag zijn er kwalificaties. HGC Rotterdam, dat is hockey. En ook nog waterpolo. BRC tegen AZC bij de mannen. En te gast meteen in de studio Danielle de Bruin. Gisteren werd ze kampioen met Donk. Zeven keer scoorde zij in de Olympische finale. En nu staat er een punt achter haar carrière. En tot acht uur, veel muziek. Deze is van A.H. uit Noorwegen. Maar 1985 en nummer 1, is van Ah take on me. Grand Prix, Formule 1, ik zei het al, ze hebben zich weer keurig aangepast aan de langste lijntijden, Ronald van Dam. Fijn hè? Ja, ja en dat nummer van zo even Ah zou ook kunnen slaan op uh, Sebastian Vettel. Take me on ofwel wie pakt me, wie daagt me uit? Want uh, de wereldkampioen is de te kloppen man, zei ik al, dit seizoen. Vier pole positions op rij, als hij dat de volgende Grand Prix nog een keer flikte... dan heeft hij het record van Mika Hakkinen uit 1999 geëvenaard. En hij heeft uh, ja, toch wel een raar weekend achter de rug. Want in de vrije training, training crashte die, wat hij. Wat weer als voordeel heeft dat hij nog heel veel verse banden over heeft. Drie verse setjes zacht rubber en twee setjes hard rubber. En hij uh, hoefde eigenlijk wel nauwelijks aan de bak uh, in de kwalificatie. Was snel genoeg om iedereen voor te blijven. Inclusief zijn teamgenoot Mark Webber. En dan Nico Rosberg en Lewis Hamilton daarachter op de tweede rij. En dan Alonso en Jensen Button. Het zijn toch wel weer de bekende renstallen vooraan. En inmiddels ligt hij dus aan de leiding, Sebastian Vettel, die de eerste twee races van het seizoen won. Maar werd afgetroefd door Lewis Hamilton drie weken geleden in China in een geweldige Grand Prix. Toen Mark Webber van de 18e plaats naar de derde plaats snel, hij moest starten vanaf de 18e plek. En toen al gekscherrend zei, weet je, dat doet het voortaan altijd, vanaf de plaats, 18e plaats starten. Dan uh, wijk je gewoon een goede race. Het laat wel zien dat het dit seizoen heel competitief is, dat met die nieuwe bandenregels... Alles eigenlijk mogelijk is. En ook met de introductie van Kers of de herintroductie moet ik zeggen. En de beweegbare achtervleugel. Je krijgt wel races in waarin van alles gebeurt. Dat blijkt wel in China. We gaan eens kijken of dat vandaag in Turkije ook gaat gebeuren. We zagen net al even een clash tussen Michael Schumacher en Vitaly Petrov. Petrov jaagde op de positie. De zevende plek van Schumacher die wilde niet van wijken weten. Werd aangetikt door de Rus. En zocht maar meteen de pitstop op om een nieuwe voorvleugel te halen. Petrov kon wel door. En die ligt nu op de achtste positie in de race. Achter Felipe Massa die een plaatsje doorschoot. Vooraan op de eerste plaats dus Sebastian Vettel voor Rosberg. Die wordt belaagd door Mark Webber. En die kan nu vanaf dit moment die beweegbare achtervleugel op één plek op het circuit gebruiken. Om te kijken of die voorbij Rosberg kan komen. Dan Alonso en dan Button en de twee, Hamilton de twee mclaren coureurs op de posities 5 en 6. En dat na 5 van de 58 ronden. Half twee is in de maaspoort in Den Bosch de vierde halve finale playoffs. Begonnen bij de basketballers tussen Den Bosch en Groningen. Den Bosch moet winnen. Leon Kersten en ziet het er daarna uit? Ja, vreemd genoeg wel. Ik moet even terug gaan naar die andere wedstrijd. Nee, we zullen eerst hier de stand zeggen. Nog 2 minuut 50. En de tussenstand 44, 28. 16 punten verschil. En dan kom ik bij die drie voorgaande wedstrijden. Dat waren eigenlijk allemaal spannende wedstrijden. Die vorige, oké, okay, die derde wedstrijd, die won Groningen met 20 punten verschil. Maar dat verschil werd pas in de loop van de wedstrijd gemaakt. En nu, ja, twee teams die spelen hun vierde wedstrijd in acht dagen. Vorige week zondag was de eerste wedstrijd. En die temperatuur in de Maasport, die is niet te hard. Dat heeft veel meer weg van een sauna dan van een sporthal. Maar eh, Groningen lijkt er niet mee om te kunnen gaan. Zijn moe krijgen dan die, die warmte van die hal nog over zich heen. Ja, en staan gewoon 16 punten achter. 44, 28. En ik moet zeggen, bij Groningen lukt er heel weinig. Eh, die vermoeidheid is op een heel fronten merkbaar. Verdedigend is het niet scherp. Het schot wil niet echt vallen. En wat vooral niet lukt bij Groningen is de aanvallende rebounds. Daar zijn ze sterk mee. Natuurlijk kan je missen in het basketbal. Maar Groningen pakt echt per wedstrijd 15 tot 20 meer aanvallende rebounds. Helemaal tweede, derde kans op een score. Maar dat lukt ze deze wedstrijd niet. Ja, en als de bos dan de rebounds pakt, dan kan Groningen niet scoren. En dat doet een bos wel. En zo is het eigenlijk, eigenlijk heel simpel verklaard. En ik moet nog even opmerken, Kees Akerboom... De vorige wedstrijd besliste hij in Den Bosch, dat was wedstrijd 3, door 10 punten in het vierde kwart te scoren. Dat deed hij nu in het eerste kwart de dunnetjes over met 11 punten. Er was geen Groninger die Kees Akenboom kon stoppen. In het tweede kwart is Kees wat rustiger, hij heeft pas 5 puntjes. Bij elkaar 16 eh, punten dus in 1 helft. Nou, als je dat bij elkaar optelt, zouden dat scores zijn die voor Nederlandse spelers eh, niet normaal zijn. Maar de wedstrijd is wat dat betreft nog lang. Nog twee minuten in de eerste helft. Stand 44-31. De andere halve finale om het kampioenschap gaat tussen Leiden en Nijmegen. Die spelen na deze wedstrijd weliswaar in Nijmegen. Daar is de stand in de serie ook 2-1 voor Leiden. Het is een best of 5. Dus degene die het eerst drie wint, die gaat door naar de finale. Groningen is de kampioen, de titelverdediger. Die zouden hier mogen verliezen, want dan hebben ze dinsdag de vijfde wedstrijd thuis. En hetzelfde geldt voor Leiden dat straks naar Nijmegen gaat. Daar is er dus 2-1 voor Leiden als Nijmegen gewint is dinsdag de vijfde wedstrijd. Maar zover is het nog niet. Al ziet het er voor Groningen niet goed uit. Nog twee minuten tot aan de rust. Stand nu 44-31. We gaan het hebben over beachvolleybal. Een geweldige prestatie van de beachvolleybalsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel. Ze hebben in Shanghai een toernooi om de World Tour gewonnen... En ze versloegen daar in de finale de Amerikaanse uh, Ross en Cassie. En dat zijn de regerend wereldkampioenen. Aan de telefoon vanuit Shanghai hebben wij Marleen van Iersel. Marleen, goedemiddag. Uh, We mogen dus wel praten van een daverende verrassing. Goedemiddag. Um, sorry, wat zei je? Mag ik praten? Van een daverende verrassing dat jullie de wereldkampioenen hebben verslagen. Ja, zeker. Ik denk, uh, nou ja, als je kijkt naar hoe het er nooit is verlopen. Ja, we hebben gewoon een, een supergoed toernooi gespeeld en uh, we hebben gewoon heel hoog niveau neergezet. En uh, ja, de finale was uh, bijzonder spannend. Maar we zijn ontzettend blij dat we, dat, we deden, uh, dat we onze eerste gouden vlak binnen hebben. Want over die spanning in de finale gesproken. Jullie winnen uiteindelijk in drie sets, verloren de eerste en hadden in de tweede set meerdere matchpoints tegen. Gaf je dan nog een cent voor? Ja, dat, uh, die tweede set die was, uh, die was erg spannend. En, uh, maar ja, we bleven er gewoon in geloven en we bleven bij elk punt, punt, punt vechten. En uh, we wisten, ja, als we, gewoon, uh, als we rustig zouden blijven, dat, uh, dat, we, dat we wel een kans zouden krijgen. En uh, gelukkig wisten we die te pakken. Dus uh, ja, de derde zet ook uiteindelijk. Wat maakt het duo Sanne Keizer Marleen van Iersel zo sterk? Um, nou, ik, uh, ik denk dat wij ook uh, goed aanvullen... Ik denk dat het gewoon heel sterk is aan het net. En ik neem de verdediging van mijn rekening. En ik denk dat wij het afgelopen jaar mentaal ook erg gegroeid zijn. Dat we als team echt sterk zijn worden. En we begrijpen elkaar gewoon en we weten hoe we elkaar uit de moeilijke situaties moeten halen. ik denk dat dat ons vooral heel sterk maakt. 600 punten krijgen jullie voor de Wereldranglijst erbij. Ook nog een mooie geldbedrag. Wat zegt dit richting de Spelen van volgend jaar in Londen? Um, nou ja, ik denk, uh, we zijn op dit moment zijn we echt, uh, zijn we goed in vorm. En het um, ons wel een, ook een bevestiging dat we een goede, we hebben een goede winter hebben gedraaid, Goed uh, voorbereidingsprogramma. En um, ja, ik denk dat dit uh, um, uh, ja, een goede start is van, uh, om ons te gaan kwalificeren voor de Spelen. Maar de, als, als je toch zo'n World Tour wint, als je de wereldkampioenen verslaat... dan mag je toch niet ontbreken in Londen. Dat is bijna toch te voorzichtig wat je nu zegt. Ja, dus nee, wij, ik denk, wij gaan er sowieso vanuit dat wij naar Londen gaan. Als er niks geks gebeurt, qua blessures of wat dan ook, dan. Uh, als we ons niveau van het vasthouden, dan, uh, dan gaan wij Londen zeker halen. Oké, okay, Marleen van Niels dan nogmaals van harte met de toernooiwinst in Shanghai. Op weg naar het uh, vliegtuig en uh, nogmaals uh, genieten van, van deze zegen. Oké, okay, dank je. En vanuit Shanghai uh, naar de bos, bij een klein stukje Leo Kersten, uh, bij bos, aan de bos voor zijn leiding, hè, zei je? Ja, ik ga het liever niet fietsen hoor vanuit Shanghai. Nee. Ja, de Mos aan de leiding 46 36 wordt nu 47 36 door een vrije worp van Kees Akenboom. En ik verbaas me eigenlijk. Ik heb voor de wedstrijd met beide coaches gesproken en ik vraag hoe zit het met de energy level? Nou, dan zegt de coach van de Mos uh, die is goed, dan zegt de coach van uh, Groningen, Marco van den Berg, ja, die is ook goed. Maar ik vind hem bij Groningen toch een beetje tegenvallen. Ze dus moeten het vooral hebben zeker in aanval zin van heel hard werken Groningen, maar dat zit er net niet in. Het is natuurlijk wel een wedstrijd van 15 seconden tot aan de rust. 48, 36. Groningen nu in de aanval. Bos voor een driepunt. Dat doet hij niet. Gaat naar de ring. Gaat omhoog. En die bal gaat er niet in. Er is ook een fout op hem gemaakt. Ja, het lijkt wel of er een blok beton aan die Groningen zit. Dat had Den Bos in het begin van de wedstrijd ook. Maar misschien is hij bij Groningen iets zwaarder geworden. Of bij Den Bosch eraf gegaan. Ja, er is in ieder geval een marge. En dat is de voorgaande wedstrijden in de eerste helft in ieder geval nog niet geweest. En dat speelt natuurlijk een, een stuk comfortabeler. Als je hem met de voorsprong die rust in gaat, wordt nu wat gediscussieerd aan de zijkant tussen de spelverdeler van Den Bos en de coach. Roel Corner en Oostenrijker. De eerste Oostenrijkse coach uh, ooit in Nederland. Je ziet nu dat Bostain die eerste vrije worp uh, raak schiet. Dan komt Rogier Jans even voorbij getippeld. Die heeft er echt een zwarte maillot aan. Die begint denk ik bij zijn oksel en die eindigt onder zijn hak. Die heeft een knietje in zijn bovenbeen gehad. Die was twijfelachtig of hij kon spelen. Speciaal voor hem staat er een home trainer naast het veld. Zodat als hij niet speelt even de warm kan blijven en Rogier Jansen pakt die tweede rebound want die vrije ging mis dus het Frank Turner die probeert te schieten maar Groningen die, ja, die pakt de rebound maar zo traag dat de wedstrijd voor in ieder geval de eerste helft voorbij is hele rare wedstrijd die helemaal niet in deze serie past heel traag een beetje in slow motion Den Bos haalt het gewoon in niveau en Groningen niet zo simpel is het dan is de ruststand 48-37 Do you want to go to je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 Crystal Fighters en plage. De man to beat op uh, het circuit daar in de Formule 1. Dat was Vettel. Nog steeds Ronald van Dam. Nou, hij is even binnen geweest voor zijn eerste pitstop... en heeft dus de eerste plaats afgestaan aan Jensen Button. Maar het ziet er voor uh, Sebastian Vettel allemaal nog uh, zeer goed uit... want hij lijkt hier de snelste man op dit uh, circuit. Dus hij eigenlijk al het hele weekend als hij heeft, rijdt dus... want uh, hij had dus die crash in de vrije training. Ja, vorig jaar was uh, Vettel uh, de man die, uh, die clash had... met zijn teamgenoot Mark Webber hier in Istanbul. En toen begon eigenlijk die uh, rivaliteit tussen die twee Red Bull-coureurs... waar ze de hele, het hele seizoen eigenlijk verder last van hadden... en waarbij Webber voortdurend het gevoel had dat hij de tweede viool speelde... ten opzichte van... Sebastian Vettel. Maar uiteindelijk werd Vettel wereldkampioen. En Webber moest genoegen nemen met de derde plaats. Uh, zal misschien nog wel even in het achterhoofd van beide coureurs spelen. In elk geval zijn ze ver van elkaar verwijderd. Want uh, Vettel rijdt een flink stuk voor. Webber zat vier seconden tussen. En hij heeft dus Jensen Button voor zich. Maar die moet nog binnen gaan komen. Ja, het is de fase in de race waarin dus al vroeg wordt gestopt. En dat heeft te maken met Pirelli, de nieuwe bandenleverancier in de Formule 1. Die heeft banden gemaakt. Vooral de zachte compound die niet lang meegaat. Dat betekent ja. dus dat je toch snel eigenlijk binnen moet komen voor een nieuw setje banden. En dat je gewoon je strategie moet bepalen over de, over de hele race... over die 58 ronden ronde, waarbij je een beetje kunt spelen. Bijvoorbeeld de man die achteraan is gestart, Kobayashi de Japaner... die, die problemen had in de kwalificatie... die ligt nu al op dit moment op de vijfde plaats. Maar die is op harde banden begonnen en kan er heel lang... hopelijk mee door blijven rijden. En zo'n flink voordeel pakken zoals Mark Webber dat ook in China deed... drie weken geleden. Dat bracht hem van de 18e naar de derde plaats. We zullen moeten kijken hoe die banden, die dus niet lang meegaan... hoe die het hier gaan houden op het toch wel warme asfalt... 35 graden in Istanbul. Maar dat die banden en die pit rol gaan spelen. Dat is duidelijk. Ik denk dat we hier zelfs wel eens een vierstoppen kunnen gaan krijgen voor de winnaar. Gaan wij het hier hebben over een sport waarbij het wel handig is als je banden vrij lang uh, meegaan in zo'n etappe. Want we gaan natuurlijk over wielrennen. De Giro d'Italia ging gisteren van start. Aart Vierhouten onze analyticus mag ik wel zeggen. Een man die alles volgt voor ons. Aart, welkom. Um, gisteren zijn uh, we gestart met die Giro. Dat was nog even opwarmen. He. Gewoon een, een ploegentijdritje. Gebeurde daar al iets waarvan je zegt hé, hey, dat was opvallend? Uh, toch wel uh, ja, verrassende tijd van, uh, van de Lotto-ploeg. Maar ook uh, vakantie die zich uh, top 10 rijdt. Over toch een lastig parcours. Ja. Echt lekkere des Giros met uh, aankomst in de stad. Smalle wegen. Daar met 9 man doorheen, met 60 per uur. Het was toch uh, ja, ook een beetje voor de deur vals om die laatste bochten zo te nemen. En dat je met ploeg overeind moet blijven. Het valt allemaal niet mee om door, ja. door die Italiaanse straten heen te gaan. Maar het zag er allemaal wel erg spectaculair uit, toch? Vandaag rijden we een etappe van 244 kilometer naar Parma. Maar laten we eerst eens even over die hele Giro hebben. Zwaar zeggen. De kenners heel zwaar. Bijna te zwaar zeggen sommigen. Is hij zo zwaar? Ja, de, de, de verandering van de, van de bergetappes. Nou de, je hebt de, in de Giro ook echt vlakke etappes. Dat heb je bijna in Frankrijk niet. Als we het over de tour hebben. Maar in de Giro heb je gewoon echt een laken. Eén hele dag, 200 kilometer, massasprint, niks aan de hand. Dat soort etappes. En dan ineens afgewisseld met... 10 kilometer, 12 kilometer, 18 kilometer... maar dan ook, ook gelijk 23 procent. En 18 procent en 16 procent voor een kilometer lang. Dat zijn ja. hele andere soorten van uh, beklimmingen... dan uh, die je anders tegenkomt in het uh, Franse gedeelte. En dat maakt dat de Giro toch nog net even dat tikkeltje lastiger... In die bergetappen die uh, je rijdt er allemaal met lichte versnellingen. Dan is het uh, altijd een beroemd, uh, beroemde uitdaging om de Giro en de Tour in één jaar te winnen. Een aantal zijn die uitdaging überhaupt al niet aangegaan. Contador is toch opvallend, rijdt de Giro. Sommigen zeggen omdat hij de dubbel wil pakken. Anderen zeggen hij wacht een schorsing en hij pakt alles wat hij nu nog pakken kan. In welk kamp zit jij in dat opzicht? Ik zit in kamp 2, <laughs> dat betreft. Ja. We hebben gezien dat de uitspraken de laatste half jaar... Zeg maar, die er geweest zijn bij verschillende renners ook... allemaal toch slecht uitpakten. In dat geval ten nadele van de, van de, van de renners en de sporters. Dus ik verwacht ook niet veel goeds wat dat betreft. En op het moment dat je dan in beroep moet gaan... en de hele zaak verder moet gaan afwikkelen... is het toegestart. Dus ik verwacht toch dat dit zijn uh, grote ronde gaat zijn. En daarom dat hij ook echt hier van start is... met een goede voorbereiding. En ook echt uh, ja, ja. tot aan het gaatje wil gaan. Hij heeft natuurlijk een hele rommelige periode gekend... door, door die uitspraken. Uh, eerst uh, schuldig bevonden, toen zeg maar weer vrijgesproken. Nu dan dat hoger beroep wat moet komen. Toch lijkt hij als wielrenner... Uh, daar niet zo heel veel last van gehad te hebben. Nee, maar een, een klassementrenner, een renner die al verschillende grote rondes gewonnen heeft, uh, die heeft al zoveel eigenlijk doorstaan. Uh, zijn tour met, met Lens in één kamp, uh, wat, wat heb je daar moeten doorstaan om tegen Armstrong toch tegen staloorders in een etappe te winnen of aan te gaan, terwijl afgesproken is niet aan te vallen. Als je dat al kan doen en met zo'n stress om kan gaan, dan kun je ook presteren met een soort van stress die je nu een beetje boven zijn hoofd hangt. Wetend uh, dat hij voor zichzelf gewoon zegt van ja, dit klopt gewoon niet en ik ga het aanvechten. En het, het hangt ook allemaal ja. aan een zijdendraadje. En we hebben nu ook gezien dat er drie, vier schorsingen van andere wielrenners, uh, mountainbikers, uh, Nederlandse uh, mountainbiker, Rudy van Hout, die zijn allemaal teruggedraaid. En dat heeft allemaal, het gaat allemaal om dezelfde zaak, het gaat allemaal om dezelfde mini, mini, minimale hoeveelheid uh, Clem is die is gevonden pico, pico, ja hem, Pico, pico, pico. Ja, pico, pico, pico. Zult het, in het Italiaans houden. Maar dat... Dus ja, daar draait, het, draait al een hoop om. Maar er zijn al dus echt schorsingen opgegeven. En uh, dat van Contador hangt nu nog. Dus ja. het, het, het, ik kan nu ook nog niet zeggen wat, nee. uh, wat het uitschakelen gaat. En hij zijn. gaat redelijk omver. Verder is natuurlijk de uitgesproken favoriet. Wie, wie, wie, op, op wie moeten we verder letten? Is er maar één uitdaging in Ibali, of zijn er meer? Nee, het zijn nog meer. Scarponi doet al jaren mee in de Giro. Menshoff uh, heeft ook als enige doel de Giro. En die rijden de Tour de France niet, zijn niet uitgenodigd. mogen niet van start gaan. Hij heeft Sastra achter de hand als, als echt wel een goede helper. En ook een heel ervaren helper. Zal volgens mij niet meedoen voor het klassement. Daar is hij net het tikkeltje ja, ja, over zijn top. Eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. En uh, een andere renner die nog een klein beetje een outsider is... is toch uh, uh, jongen van uh, Radio Shack. Machado, die heeft eigenlijk uh, afgelopen jaar vijf rondjes gereden. Vijf keer bij deze tien. Hij rijdt echt op een algemeen klassement. En ik denk dat dat van, ja, van Johan Braneel de voorgeschoven renner is... om echt een uh, klassement te rijden hier. En zijn er dan ook nog renners die weliswaar die Giro rijden... maar hem in dat opzicht meer als een, als een aanloop naar de Tour beschouwen? De uh, Rodriguez bijvoorbeeld, of dat soort achtige renners? Ja, dat vermoed ik wel. Want ik, het lijkt me sterk dat ze van Cattusha uh, hun beste renner... gaan gebruiken voor de Giro en de Tour... Dus, ik, dus het kan ook best zijn dat hij na twee weken zegt tot ziens. En ik, ja. uh, ik ga me verder voorbereiden naar de Tour toe. Het is een beetje hetzelfde uh, ritueel wat ik verwacht van een Cavendish. Die, die opwarmt twee weken lang en dan uh, terugtrekt en zich klaarmaakt ja. voor de Tour. En dat, dat kan ook zeker bij hem van toepassing zijn. Als wij kijken naar de Nederlandse ploegen. Twee in getal maar liefst. Wat een, een luxe eigenlijk weer. Dan zien we een totaal verschillend beeld. Eén met heel veel Nederlanders en een buitenlander, de Rabob-ploeg. Vrij buitersploeg, klinkt mij altijd een beetje in de oren. Verwacht niet te veel. Van onze kant ook niet tegenvallen. Nee, alles mag, niks hoeft. En dat is in de ronde wel gevaarlijk. Als je zo van start gaat, dan moet je al uh, zeker een paar renners hebben die echt willen en ook doelen stellen in deze Giro. En die dus al met een sterke persoonlijkheid van start gaan. Anderzijds uh, is het ook natuurlijk. Te be ja voor deze merendeel van de jongens echt wel de moeite waard om de Giro uit te rijden ja. en je carrière daarmee echt een lift en een boost te geven. en Dat is wel erg belangrijk. Maar zitten er dagsuccessen in, in dat opzicht? Of iedereen zal zo zijn dagje uitzoeken, maar je hebt niet zoveel meer voor het uitzoeken. Het nee, vrienden. nee. Dat, dat ligt aan de, aan de grotere, ja. grotere zijn Er Zijn er meer die, dat die wel uitzoeken, ja. Ja. Maar uh, Pieter Weding wordt toch 16 in het algemeen klassement in, uh, in de Romandië. Dat, dat, dat zegt toch echt wel iets. En de vorm de is echt wel goed. Een kruiswijk die vorig jaar geweldig heen in de, in ja. de Giro. Die staat daar weer aan het vertrek. En die wil kijken of die kan bevestigen. Dus er liggen wel wat belangetjes op de loer. Waardoor ze zeker op scherp staan. En zevende plaats in de ploegentijdrit. Niet te veel tijd verloren. En andere talen heeft de enige Nederlander Johnny Hoogland. Ja, want hebben ook, die hebben precies de omgekeerde beeld. Die hebben allemaal buitenlanders en een ene Johnny Hoogland, dat is wel een renner. Veel mensen uh, rennen naar hun hart. Maar hij, hij zei gisteren op de tv dat hij zich goed kan inhouden. Maar ik zie het nooit veel. Ja, ja, ik, ik heb wel verschillende keren Johnny uitgelegd. Dat er nog een verschil is tussen inhouder op zijn jordies of in ja, nou, zoals je het zou moeten doen. Maar ik denk wel dat hij het begrepen heeft. Natuurlijk, hij heeft ook in, in zijn achterhoofd de Tour de France. En uh, is echter wel een ronde renner. Hij heeft hij laten zien ook in de Vuelta met zijn twaalfde plaats. Een algemeen klassement. En hij, hij kan het aan het berg oprijden. Dus hij gaat niet echt stuk op het berg oprijden. Dus wij gaan die Giro volgen. Uh, doen wij die Giro in zijn algemeen tekort? Hè? Bij, bij de Tour de France verbouwen we het land ongeveer. Dat, het hele land staat op zijn kop. En bij die Giro, ja dat vinden we gewoon een mooie wielerronde. Maar vele kenners zeggen dat, ja, eigenlijk dat Italië... Doen we de Giro tekort? Ik denk het wel, ja. Ik heb hem vijf keer gereden en uh, ik ben drie keer in Milana geëindigd. En wat je doorstaat en door moet gaan door die dolomieten heen, over die passen heen. En, en die smalle, het zijn allemaal geitenpaadjes waar je af en toe overheen rijdt. En het, het, het is echt een, een belevenis op zich. Voor de wielrenner ook nog een keer dat je een, soortje, een beetje cultuur meeneemt. Daardoor, soms start je in Palermo en soms start je in het midden van, uh, van Italië. Je maakt de kustwegen mee en, en, en de, de meest gemene bergen die je op moet. En dat, dat wordt wel heel mooi in beeld gebracht. Dus het mag voor mij wel wat meer aandacht eh, krijgen. Nou, wij gaan het eh, toch zo uitgebreid mogelijk volgen. Heel goed. Eh, dank voor jouw eerste bijdrage hier. En eh, komt dat door over drie weken in het rosim, Milaan? Ja, daar moeten we maar vanuit gaan. Daar ja. moeten we maar vanuit Die ja. staat vast. Dankjewel. Ja, ja, het NOS Journaal. Eén minuut over half drie. Hier is Mark Visser.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 Het ziekenhuis draait sinds vanochtend op een noodaggregaat. Dat loopt goed, maar het ziekenhuis houdt overal rekening mee. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Radio NOS, op één. NOS Radio, de, de Grand Prix Formule 1 in Istanbul. We zitten zo'n beetje op een derde. Ronald van Dam. Ja, iedereen is al een keertje binnen geweest voor de nieuwe banden. Je moet dus die zachte en die harde band voor alle duidelijkheid minimaal één keer gebruiken in de race. Verder ben je daar helemaal vrij mee. Vettel weer terug vooraan met nu een voorsprong van ruim drie seconden op teamgenoot Webber. Dus ze zullen zich in... Uh... Uh, in de, op de pitlane uh, op de muur bij Red Bull nog geen zorgen maken. Het verschil tussen die twee is dus drie seconden. Dus een herhaling van uh, de situatie van vorig jaar doet zich vooralsnog niet voor. Alonso rijdt tot nu toe een zeer strakke race. Als vijfde begonnen ligt nu op de derde plaats. Met een behoorlijke marge naar de nummer vier Lewis Hamilton. Die race als vierde begonnen nu ook vierde ligt de McLaren Coureur. Vorig jaar uh, winnaar van deze Grand Prix voor het teamgenoot Jensen Button zij profiteerde toen optimaal van... Uh, de controverse bij de Red Bull-coureurs. En Webber werd toen nog wel derde. Rosberg op de, Rosberg moet ik zeggen, op de vijfde plaats voor Philippe Massa maar Hij ligt wel onder vuur van de Ferrari-coureur. En daarachter dan Vitaly Petrov op de achtste plaats. Met daartussen nog Jensen Button. En Button ja, die overweegt een driestopper. Als we zijn engineer over de boordradio mogen geloven. En hij denkt, die engineer, dat de rest daarvoor misschien wel eens vierstop zou kunnen gaan maken. Want ja, die banden sluiten dus veel meer dan die Bridgestones vorig jaar. Geeft de Formule 1 gewoon een leuk tintje. Daarbij hebben ze ook nog kerst weer terug. Kerst is dat systeem wat, uh, wat energie opwekt bij het remmen. Dat kun je gebruiken in het rondje extra pk's om iemand in te halen of iemand af te stoppen. En dan hebben ze ook nog die beweegbare achtervleugel. Die zit je een keer op een vastpunt. Dat is van tevoren bepaald op het circuit open. Dan vangt de auto als het ware minder wind. Dan ben je ook even sneller. Dan kun je ook iemand die voor je rijdt. Want je moet wel binnen seconden van je voorganger zitten inhalen. Klinkt er misschien allemaal wat kunstmatig. Maar het heeft de show wel verbeterd. Dat hebben we in China gezien. Het zit inmiddels, zoals jij terecht zei, op een derde van de race. En de vooruitzichten voor Weber, voor de Vettel, om uh, opnieuw van pole position. Dat zou dan een tiende keer in zijn carrière te gaan winnen. Zijn vooralsnog goed. Gaan wij naar het basketbal. Ze gingen rusten met een ruime voorsprong. Den Bos. derde kwart nu. Leon Kerst, houdt dus die voorsprong vast. Ja, twee minuten gespeeld. 51-41. En ja, Groningen is iets anders gaan doen in de, de tweede helft. Uh, dat het betekent de ring aanvallen van zo dichtbij mogelijk. En dat is twee keer gelukt met Matt Harrius. Die had twee scores. daardoor werd de marge iets minder. Maar Rogier Jansen gooit dus juist een driepunt punten raak van een enorme afstand. En dat doet hij nu weer. Hij staat zeker een meter buiten de driepuntslijn. Hij krijgt de bal aangepaast. Iedereen is dus nog op de weg terug van Groningen om te verdedigen. En Jansen heeft al geschoten, hij zit erin. Dan is het zomaar weer 54-41. En het waren net maar 9 punten. 48-39. Zo hard kan het gaan. Maar ja, Groningen gaat de ring aanvallen. En dat is denk ik uh, een slimme optie. Want naar de ring toe heeft De Bos problemen om met Harriers te stoppen. Bal weer bij Herries maar hij gaat over de achterlijn via Aron Royer. zegt de, de ene scheidsrechter. Maar de andere scheidsrechter, die komt dan, uh, uh, in dit geval van de heuvel, komt naar Peters toe. En zegt hij ging via een bosbeen. Dat denk ik ook hier, van hier af te zien dat hij via een speler van De Bos ging. krijgt Groningen met nog 1 seconde op de schotklok de bal... Ja, en als je wat wil in deze wedstrijd, zal het toch uh, nu moeten gaan gebeuren. Want de Bos denkt natuurlijk alleen vertrouwen. Nou, die ene seconde, die bal wordt ingenomen, maar die gaat er net niet in. Maar dan ook maar echt net niet in, die bal van Bekkering. Daar stond de Bos echt te slapen in de verdediging. Want uh, met heel weinig uh, geluk meer ging die bal er wel in. 54, 41, oh, 42, 16. Het publiek in de maasport wordt een beetje opgezweept. Voor mij hoeft dat niet. Ik begreep net van uh, de zaalbeheerder dat het op de vloer 25 graden is. Maar bovenin mag ik een gelust 3 of 4 graden bij optellen. En ik zit bijna in de nok. Dus nou, bij 30 graden uh, is het uh, warm. Laat ik het daar maar ophouden. Op het veld zal het ook wel warm zijn. Want ze zweten enorm. Is het Akerboom die een bal mist. Hij had de eerste helft 18 punten. En aan de andere kant nu een score van Matt Boucher. En hij krijgt een bonusvrijerworp. Uh, dit tempo wat Groningen nu speelt. En die ring aanvalt wat Boucher doet. Dat is het spelletje wat we zullen zien. Dan wordt er een beetje geknokt uh, op het veld. CJ Jackson van Den Bos en Jason Ellis die staan elkaar te duwen. Maar de scheidsrechter haalt ze uit elkaar en die zegt doe eens even normaal. Nou, dat uh, lijkt me een terechte uh, oplossing van de scheidsrechter. Want verder is deze serie vrij sportief uh, tot nu toe en dat hoort ook zo te zijn. We krijgen nu allebei een vermanend praatje van uh, als je zo doorgaat uh, ga je het veld af. Maar dat is allemaal uh, ja, overbodig denk ik. Uh, Groningen is ietsje terug in de wedstrijd omdat ze slimmer spelen. 54-43. Warm in de hal in Den Bosch. Warm zal het ongetwijfeld ook zijn in Ahoy in Rotterdam. Deze week is daar weer een groot topsport evenement op Nederlandse bodem. Het WK tafeltenders. Dinsdag begint daar het hoofdtoernooi. En vandaag en morgen zijn daar de kwalificaties. Vier Nederlandse mannen zijn er al in actie gekomen. Nu nog een Nederlandse vrouw die aan het spelen is. Mogen we tevreden zijn over de Nederlanders tot dusver, weer Alex Hoordijk? ...kun je zeker stellen, in het valt met de warmte hier in Ahoy overigens wel mee... ...nadat het hier gerenoveerd is onlangs, is er overal aangedacht wat dat betreft. En het is mooi om de Nederlandse in ieder geval ook worden aangemoedigd hier... ...door de Nederlandse supporters ook, want op de momenten dat een Nederlander in actie komt... ...dan is het best redelijk druk ook op deze eerste dag van het wereldkampioenschap tafeltennis hier in Rotterdam. Je gaf ook al aan dat er vier mensen, vier mannen in ieder geval in actie zijn geweest, Boris de Vries was de eerste die in actie kwam tegen de Dominicaan Manuel Espinal, Hij wist zijn partij met 4-0 te winnen. Vrij eenvoudig ging dat met twee keer 11-5, 11-6 en 11-4. Koen Hageraad, had het wat minder makkelijk, uh, is de jongste deelnemer, 16 jaar. Staat op plaats 751 van de wereldranglijst. Kwam tegen de Jordaniër Zeaert Altmaizi uh, in actie. Wist de eerste twee games met 11-5 en daarna met 11-9 te winnen. Ging vervolgens twee keer onderuit met 11-6 en 11-9. En wist in de zesde game met 11-8 naar zich toe te trekken. Dan Wailung Chung, de enige Nederlander die tot nu toe in actie is gekomen... tegen een uh, Europeaan, uh, dat is Petko Grabowski uit Bulgarije. Ja, die moest het onderspit delven, wist de eerste game met 16-14 naar zich toe te trekken. Maar daarna ging hij met twee keer 11-7, 11-5 en 11-9 vanaf. En Dus uh, zal hij morgen in de tweede kwalificatiewedstrijd... die hij dan uh, moet uh, gaan spelen tegen de Italiaan Stojanov... alles uit de kast moeten gaan halen om in ieder geval een mooi resultaat neer te zien om bijvoorbeeld groepshoofd of groepswinnaar te gaan worden. Als je één partij wint, zou dat mogelijk moeten zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het resultaat tussen de Bulgaren en de Italiaan onderling. Straks later vandaag ook nog is dat van invloed. Casper ten Loon die kwam niet in actie, moest wel in actie komen... tegen de Angolese Valdemar Kasanga, maar heeft lang moeten wachten. De scheidsrechters lieten hem ook nog wat langer wachten... om in ieder geval de Angolese in staat te stellen... alsnog naar het centakkoord te komen hier in Rotterdam-Haui. Maar hij kwam niet opdagen. Is daarna ook uh, helemaal niet meer gesignaleerd. Hier in de omgeving uh, van Rotterdam Ahoy. En uh, ja, dus lijkt het eruit te gaan zien dat hij het uh, voor gezien houdt. Een uh, makkelijke overwinning. 4 keer 11 0 daar dus een wolk over voor Casper Tulun. Inmiddels is ook de eerste Nederlandse vrouw in actie gekomen. Althans, die is op dit moment in actie aan, uh, aan het komen. Dat is uh, Susanne Diekers. Zij uh, speelt tegen de Mongolse Surak Baja. wist de eerste game met 11 tegen 7 te winnen. En ze leidt ook in de tweede game. Met 4 tegen 2. U krijgt van mij de uitslagen van het vrouwenhockey. HCKZ Hurley 3-3. HGC Den Bos 1-8. Rotterdam Oranje Zwart 2-1. Kampong Laren 1-6. SCRC HDM 7-2. Pinoquet Rotterdam 1-2. Wat houdt dat allemaal in? De, uh, Den Bos, SCRC Amsterdam en Laren gaan de play spelen. Maar dat was eigenlijk al bekend. Onderin blijft het ongemeen spannend om de derde play-out plaats. Zeg maar. Klein Zwitserland gaat play-out spelen. En Gerard de Groot, jij bent daar de HGC Dames 1 uh, uh, acht. Ik herhaal het nog maar eens verloren van de ja. bos. Een bolwerk ooit in het vrouwenhockey degradeert vandaag. Ja, absoluut bolwerk in het vrouwenhockey. We gaan daar zo direct over praten met een van de grote namen... de grote speelsters uit die periode toen Amsterdam en HGC-vrouwen... elkaar afwisselden als landskampioen, als Europees winnaar... en de top van het Nederlands hockey bepaalde. Lisanne Lejeune is dat. Wie kent haar niet van HGC? En ik moet even zeggen, de 1-8-nederlaag van Den Bosch... was eigenlijk wel tekenend voor de, ja, voor de sfeer, voor de vorm... waarin HGC-vrouwen op dit moment steekt. Er was weinig aan voor HGC. Eén doelpunt van Sofie Baart, twee van Sabine Mol, twee van Vera Fortenbos en drie van Maartje Paume. Ja, Lisanne, ik zei het al, de grote tijd van HGC is voorbij, want jullie zijn gedegradeerd. Jij bent als topsportmanager in het bestuur verantwoordelijk voor dit soort zaken. Is dat een grote teleurstelling of zag je het al lang aankomen? Nou, dit, dit, dit hing niet af van deze wedstrijd tegen Den Bosch natuurlijk. Uh, Dat zie je langer aankomen. Uh, maar het is in, in het huidige hockey erg lastig, moet ik zeggen... om, om aan, haar, aan, aan te haken bij de uh, op dit moment top 4, wat in mijn tijd dan de en Amsterdam waren. Er zijn nu vier clubs bovenin. Er is uh, voor een team niet meer te behalen dan de vijfde, vijfde plek. Uh, ik zei al, het, het, het ramptoerisme vandaag aan journalisten is, uh, is aanwezig... En eh, die zeggen allemaal ook, eh, het, hockey, het dameshockey begint pas leuk te worden als de play-offs beginnen. En ja, dat is natuurlijk op zich een, een veegteken. Um, ja, als ik het op AGC betrek, dat is uh, natuurlijk een situatie die, uh, ja, die, die heel teleurstellend is. En uh, uh, ja, best een, een grote ramp voor de club, laat ik dat voorstellen. Een ramp voor de club, uh, je bedoelt daar uh, sponsoring en dat soort zaken mee? Ja, kijk, op, op HGC, een club als HGC heb je twee teams rondlopen. Dat is al een klus op zich. Uh, als je het breder trekt in Den Haag met HDM en KZ dichtbij die ook uh, ambiëren om uh, met beide teams in de hoofdklasse te spelen, is het gewoon bijna onmogelijk geworden. Kijk naar de posities van de teams, uh, die uh, de eerste teams van al die clubs, zowel dames als heren. Het is allemaal heel uh, penibel en, uh, en op drijfzand. Het, het draait allemaal onderaan mee. Draait... Uh, dan, dan komt er. Uh... De grote vraag, een fusie in Den Haag tussen de drie grote clubs om één sterke dames en één sterke mannenhoofdklasse te maken? Nou ja, fusie denk ik niet dat van de grond zal komen, want daar zijn de culturen van de clubs gewoon te sterk voor. Het zijn echt hele oude, sterke clubs. Um, een samenwerking op het gebied van tophockey, dat zie ik veel meer zitten. Um, ook dat zijn uh, mooie woorden, maar niet makkelijk te realiseren uiteindelijk. Maar als je bekijkt naar Den Haag als geen studentenstad... moeilijk bereikbaar in de, in de files. Uh, ja, de, ge, ja met, met sponsoring zoeken we... En, en geen geld, hè? Nee, dat bedoel ik. Met de, de, de drie clubs zoeken allemaal in dezelfde vijver naar sponsors. Uh, talenten. Wij, wij liggen ten opzichte van uh, Den Haag ongunstig ten opzichte van HDM en KZ. Want ja, de, de, het uh, merendeel van de jeugd speelt aan de andere kant van de landschrijvingsweg. Zoals wij dat hier in, Leid, uh, in Den Haag zeggen. Uh, ja, dus je moet als club potent creatief zijn. Ja. In, en, wat, een... en wat moet je dan met je HGC-hart? Ja, dat HGC-hart, dat heeft het zwaar, zou ik je vertellen. Uh, ik, ik ben daar toch met een ambitie aan begonnen, een aantal jaar terug... om te kijken of we, uh, we HGC-dames weer terug kunnen brengen. Ja, en daar heb je toch echt, om in het linkerrijtje te hoeken, heb je veel geld nodig, uh, je hebt een club nodig die daar 100% achter staat... je hebt aandacht nodig... En... Ja, uh, op dit moment ontbreekt in die, uh, die zaken allemaal. Ook, de ook aandacht van de club? Uh, voel je je in de steek gelaten? Nou, ik heb wel een beetje het gevoel dat ik uh, soms in mijn eentje aan het trekken ben geweest. Ja, en, uh, uh, ja ik, ik kan dat niet alleen. Ik, heb, uh, ik had Miedenaar van Not bij me, ook een, uh, een topspeelster uit, de, uit het verleden. Uh, maar wij, wij samen kunnen een, een enorme droom hebben. Uh, aan de andere kant moeten de middelen er ook voor beschikbaar zijn. En in het moderne hockey heb je ontzettend veel geld nodig. Ja. Het, het klinkt alsof je er gewoon mee ophoudt. Nou ja, gewoon mee ophoudt. Er moet wel heel snel nu een heel goed plan liggen. En het plan zit wel in, in ons hoofd, maar de club moet dat dragen. En uh, ja, gaat de club daarin mee? Dat is nu de vraag. Uh, houden ze daar geld voor beschikbaar in een tijd waarin de sponsors zich niet aandienen vanwege de crisis? Ik, ik weet bijna het antwoord al, Lisanne. Jij, jij, jij kapt ermee. <laughs> nou ja, het, weet je, het is, het, het, ik heb er zes jaar als, uh, ontzettend veel tijd en energie in gestopt. Uh, het heeft me niet gebracht, de club niet gebracht, uh, wat ik had gehoopt en waar ik aan gewerkt heb. Ja, en dan is het uh, misschien de tijd voor een ander om er uh, met een frisse nieuwe kijk op uh, uh, nu ook aan, aan te gaan trekken. Maar die anderen staan ook niet te trappelen? Uh, nou ja, ik denk nog steeds dat HGC een, een, een topclub top is, uh, inderdaad vanuit de geschiedenis, uh, met name ook een dames topclub, en uh, ja, dat daar nog steeds kansen liggen, uh, ja, ik denk dat er, dat, dat er nogmaals uh, heel veel uit te halen is als er maar uh, voldoende geld voor beschikbaar is. En dan, en dan gaan we zo kijken naar, naar jullie mannen, die gaan spelen tegen Rotterdam, en ook daar is het al, al vechten tegen de degradatie. Hè? Dus... Ontlopen net de play-outs, maar het is allemaal niet best. Nee, maar dat zeg ik. Het is een, een breder probleem dan alleen HGC, denk ik. Want ook HDM-heren redden het niet, uh, althans redden het in de play-outs, uh, hebben ze ge gehaald. Uh, KZ-heren speelt ook al een aantal jaar in de overgangsklassen. Het kan zomaar zijn dat uh, KZ-dames, uh, uh, wat wordt het? Uh, elfde wordt, en dat HDM nog tiende wordt. Ja, en daarmee heb ik toch echt de situatie in Den Haag nu geschetst. En ik denk dat, er, dat de clubs echt bij elkaar moeten gaan zitten. Want we zeggen het al een aantal jaar. En het is een lastig verhaal. Maar we gaan het gewoon niet redden op deze manier. En dat geldt niet alleen voor HGC, dames en heren. Dat geldt voor alle clubs. Somber, Lisandre Zeune. Ooit de grote ster hier op HGC. Ziet haar clubje degraderen vandaag. En gaat zo direct kijken naar de mannen die het ook al lastig hebben in de hoofdklasse. Zij spelen tegen Rotterdam. Dankjewel, Gerard de Groot. Gewijs even praten over motorsport en dan even schakelen met Hans van Loosenoord. Want altijd wordt er wel eerst gereden in een MX1, MX2-klasse. En in dit geval is dat Heerde. Hans? Ja, we zit op dit moment van het circuit aan de Kamperweg in Heerde, de no oostzijde van de Veluwe. En daar wordt de vierde strijd voor de Open Nederlands kampioenschap motocross... de eerste manches in de MX2, mx en mx is achter de rug... En in de MX2 heeft Jeffrey echt een staaltje van asfertoon te toonspreiden dat je vaak ziet. Hij heeft bijna op één ronde gezet. Hij kwam twee meter tekort om Glenn Koldenhoff, die als tweede finishte, ook nog een rondje lap aan zijn broek. Links dus winnaar voor de vijfde keer dit seizoen van een manche in de MX2 klasse derde werd de Bolgaar Peter Petrov. En van de mx 1 categorie daarin zou Bart de Reuven kunnen slaan uh, voor de Nederlandse titel. Maar om, met name ook omdat de concurrent Bobrieschef en Ken Dijker vandaag ontbreken. Maar de Reuven eerste ronde ten val. Hij begon wel aan de... hadden. in de ja, MX1 De De VLOR, veel bomen uh, daar. He. Ja, dit is. Gaat... Ja. Nee. We, we, we, we gaan zo meteen nog even opnieuw contact zoeken met Hans van Loos Noord voor de MX1 en de MX2 in Heerde. Tien van het album Hopes and Fears and Somewhere Only We Know. We gaan het door tot 8 uur met Langste Lijn. Vanaf 6 uur integraal de bekerfinale tussen FC Twente en Ajax. En u hoorde net Aard Vierhout hier al in de studio. We liepen wat vooruit op drie weken lang Giro d'Italia. Vandaag de tweede etappe. Maar de eerste, ja, echte etappe noem ik het maar een beetje. Joors van den Berg. Het zag er even naar uit of het peloton geen rekening gaan houden... met die bekerfinale. En ruim na 6 uur hier zou gaan finishen in Parma. Want de start van het peloton was... Echt op een soort vakantiegangetje. En 5, 36 km per uur. En dat uh, leidde ertoe dat de man die voor het peloton uitreed... de Duitser Sebastian Lang, hij demereerde na 1 kilometer... een voorsprong opbouwde van... hou u vast 19 minuten en 20 seconden. En dat allemaal onder een Italiaans zonnetje. 30 graden, een ellendig lange etappe. 244 kilometer. Meteen de langste etappe van deze Giro. En dan krijg je dat traditionele beeld. Dat het voortkabbelt en dat het uren duurt. En dat er één geblokte man voor het peloton uitrijdt. Lang en dat zijn voorsprong natuurlijk kleiner wordt. Nu is het nog een minuutje of 13 met nog 90 kilometer voor de wielen. Alles lijkt erop dat er een massasprint komt. En dat speelt natuurlijk de ploeg van de klassementsleider in de kaart. Dat is Marco Pinotti van HTC Highroad, Want die heeft de beste sprinter ook in zijn geleden. Dat is Mark Cavendish. En die gaat wellicht aan het einde van de middag... want ze gaan voor zes uur toch gelukkig finishen. De strijd aan met Tyler Ferrer in Parma. Slotfase van het derde kwart in Den Bosch. Den Bosch-Groningen, Leon Kerstin. Wat op zich leuk is in deze serie... en dat is als het liefhebber van het Nederlands basketbal dan... is dat Den Bosch met acht Nederlanders speelt... en twee Amerikanen hun derde is geblesseerd... Groningen heeft 1 Nederlander en 9 Amerikanen. Het is gewoon een spannende serie, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar als je Nederlander bent, zie je toch graag die Nederlanders. En ja, Kees Akerboom die heeft nu al 24 punten en Rogier Jansen 21 punten. En samen trekken ze de kar voor Den Bos dat nu aan het einde van het derde kwart met 70 tegen 57 voorstaat. Groningen kwam terug, zoals ik een beetje al aanvoelde komen, tot 7 punten. Dat was 56-49. En uh, daarna was het Juni Steenvoort, ook een Nederlander die scoorde uh, voor Den Bos En ja, Akenboom en Jansen die trekken gewoon de kar, zo simpel is het. En bij Groningen, ja het is niet slecht meer in de tweede helft, maar het gat is geslagen in de eerste helft. En daar loopt de ploeg nu achteraan. We blijven een beetje achter de feiten aanlopen door de vele persoonlijke fouten. Want ik vind dat de scheidsrechters een stuk strenger fluiten dan de voorgaande drie wedstrijden. En daar leidt eh, Groningen het meest onder. Bostin en Boucher, allebei al vier persoonlijke fouten. Die maken ze op het verdedigen van Jansen en Akerboom. Dus het is een beetje een wisselwerking. Ze hebben veel fouten nodig om ze te stoppen. Dan krijgen ze iets meer vrijheid, scoren ze de ballen. Scoren ze die niet, hoef je ook geen fouten te maken. Ja, zo simpel is het natuurlijk. Eh, 13 punten verschil. 70 heeft Den Bosch gemaakt, dat is eigenlijk best veel, want dan zouden ze hoog uitkomen. en Dan, ja, dan, dan is de verdediging van de Groningen in ieder geval niet goed, die conclusie kunnen we trekken. Maar ja, 13 punten verschil. Ze zijn eh, ook 16 punten op achterstand gekomen, Groningen, zijn teruggekomen tot 7. En zo goed is Den Bos nou ook weer niet. Dus ik sluit niet uit dat dit nog spannend wordt, maar dan zal het wel snel moeten gebeuren. Den Bos leidt in de eh, vierde wedstrijd in deze serie, waar Groningen met 2-1 leidt, met 70 tegen 57. Den Bos moet winnen om de serie levend te houden. Gaan nou, wij weer naar de Grand Prix eh, Formule 1? Ronalds dan, kunnen we die Vettel niet gewoon alleen laten rijden op zaterdag en dan op zondag een wedstrijd? Ja, dat zou een hele goede suggestie zijn, Tom, om, om dat uh, voor te zo aan te pakken. Want ik heb ook wel een beetje het gevoel dat we naar de nieuwe Schumacher zitten te kijken. En dan ook nog eens een hele sympathieke versie van die Schumacher. Want ik heb hem zelfs al een paar jaar geleden mogen spreken. En het is een goedlachse jongen die, ja, die heel stabiel in het leven staat. Die voor iedereen altijd een uh, warm oor heeft. Uh, helemaal niet arrogant is. Die ook roept van, ja, leuk dat ik zo'n uh, torenhoog salaris verdien bij Red Bull Racing. Maar wat moet ik met altijd geld? Uh, kan maar één spijkerbloem tegelijk uh, dragen. En uh, ja, hij is heel down to earth en heel benaderbaar En uh, een leuke gast gewoon. Uh, en dus ook wel een leuke kampioen op dat, uh, in dat opzicht in de Formule 1. Maar ook wel een jongen die op dit moment gewoon uh, te snel is voor de rest van het veld. En ja, het is dat Hamilton hem via een goede pitstopstrategie aftroefde in China. Anders was hij hier op weg geweest naar zijn vierde zege van 2011. Nu zou dat zijn derde moeten gaan worden. Hij heeft een voorsprong inmiddels van 8,8 seconden op. Fernando Alonso. En Alonso, de Spanjaard van Ferrari, is Mark Webber voorbij. En ligt daar twee seconden voor. Hij gebruikt dus een DRS, de beweegbare achtervleugel... op dat stuk tussen bocht 11 en bocht 12... naar de Haarspeldbocht toe om voorbij de Australië te komen. En Ferrari stond dit jaar nog niet op het podium. Dus wat dat betreft uh, lijkt ook bij de Scuderia weer een beetje het leg boven, om het zo maar eens te zeggen. We hebben op de derde plaats. Hamilton houdt de eer van McLarenhoofd op de vierde positie. Voor Petrov, Massa en Button. En die zijn uh, ja, met een fel gevecht bezig met z'n drieën. Met als inzet de vijfde plaats. Wat dat betreft is het wel leuk hoor. Je ziet her en der toch wel gevechten op de baan. Kobayashi die van. Uh, de voorlaatste plaats, wat hij mocht als 23 e starten en naar voren probeert te komen. Inmiddels 13e ligt in de race. Ja, de enige dissonant is een beetje Michael Schumacher. Een man die uh, toch af en toe, zo heb je het gevoel, een beetje als een toerist rondrijdt tussen al deze coureurs. Deed het wel goed in de vrije training dit weekend. Maar in de kwalificatie viel het wat tegen met de achtste plaats. Zeker ten opzichte van de derde plaats van Nico Rosberg. En dan in het begin van de race al die aanvaring met Petrov die eigenlijk helemaal niet nodig was. Ik denk dat Schumacher er maar niet meer aan kan wennen. Dat hij eigenlijk niet meer de snelste van het stel is. En daardoor gewoon eigenlijk voor zijn doet heel veel foutjes. Goed, nog inmiddels uh, 34 ronden gehad. We hebben er nog 24 ra van de 58. En uh, ja, als er niks geks gebeurt, dan gaat vandaag weer een Red Bull coureur winnen. Luister naar de naam Sebastian Vettel. Een bronzen medaille vandaag voor Marinda Verkerk bij uh, wereldbekerwedstrijden in Baku. Ze verloren in de halve finale juist van de Hongaarse Abigail Jo. Dat betekent dus een bronzen medaille voor Verkerk. Ook Henk Gol staat daar in de halve finale. Hij moet nog in actie komen. Hij won juist in de klasse tot 100 kilogram van de Braziliaan Leonardo Leito. Er was een 100 meter in Kingston, Jamaica, maar hij was er niet bij. Hij is zijn Bolt. Hij meldde zich af. Maar zijn landgenoot Johan Bleek snelde bij de heren wel naar een tijd van 9,80. Werd daarbij wel geholpen door een iets te sterke rugwind. Maar het blijft snel. Bij de vrouwen won Jeter met VS 1086. Tot zo voor het volgende uur van Langs de Lijn.